In Berlijn zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van zes EU-landen bij elkaar om te praten over een plan voor een flexibeler Europese Unie. Nu de Britten uit de EU stappen. Frankrijk en Duitsland hebben een plan gemaakt voor een twee stromen Europa. Een Europa van landen die meer integratie willen en een Europa van landen die dat juist niet willen. Zoals landen in Oost-Europa of Oostenrijk. De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken leggen dat plan vanochtend voor aan Italië, Nederland, Luxemburg en België. Dat zijn de vier medeoprichters van de EU.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 De toetsenist van Parliament Funkadelic en Talking Heads, Bernie Worrell, is overleden. Worrell formuleerde in het begin van de jaren zeventig samen met George Clinton Parliament Funkadelic. Nadat die groep uiteen was gevallen, bleef hij meewerken aan soloalbums van Clinton. Later maakte hij deel uit van Talking Heads. Bernie Worrell overleed aan kanker, hij was 72 jaar.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 Welkom bij het programma Goedemorgen Zondvoort, dat was het nummer van Brigitte Bordeaux met Bubblegum uit 1965. Irene Diager is mijn uh, co-presentator. Goedemorgen, Cordra, ja, wat gezellig ja, dat wij gezellig. samen weer eens mogen presenteren. Ja, dat is voor het eerst volgens mij. Is dat zo? Ja, volgens mij hebben wij nog nooit met z'n tweeën gezeten. Oh, nou, dat is wel gezellig. Wat gezellig. Ja. Wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou, we beginnen eigenlijk gelijk met meneer Meijer. Die is al aangeschoven bij ons. Daar gaan we praten over het laatste kwartaal of het komende kwartaal. Dat is maar net hoe we het gaan invullen. En dat doen we eigenlijk twee keer tien minuten met een kleine pauze ertussen. Oké, okay, en daarna hebben we het maandelijkse gesprek met Pluspunt met Hella Wanders van het cursusbureau. En dan, dan hebben we even een, uh, een journaalonderbreking. En daarna komt dan Arie spreken over de jazz aan zee met Klaus van Mechelen. Dat is uh, toch wel een uh, corrivee hoor, die man. Ja, en dan hebben we nog een nieuw restaurant in Zandvoort. Contigo, en die komt zich even voorstellen wat ze allemaal gaan doen in Zandvoort. Ja, als laatste komt Hilly praten over de pop-up expositie Amsterdam Beach in het Zandvoortsmuseum. Die duurt tot 21 augustus en die wordt 24 juni geopend. Dat is, als gisteren natuurlijk... God, ik ben helemaal de dagen kwijt. Komt door het weer. Komt door het weer, denk ik. Hij kan er helemaal verslag over. Ja. <laughs> maar aangeschoten is inmiddels uh, meneer Meijer, Niek Meijer. Mogen we niks zeggen? Meneer Meijer? Uh, oh ja, dan <laughs> oh, <laughs> doen we het zo voor de luisteraars thuis ja. ook. En dat vind ik eigenlijk ook net wat prettiger. Dat we het in de formele zin doen. Uh, zoals gisteren op culinair. Nou, dan zitten we allemaal onder elkaar. Nou, dan gaan het in de je- en jij-zin... Maar bij dit soort gelegenheden, dat is net als als de raad, zeg ik dan altijd... dan hecht ik eraan om dat in de formele zin te doen. Bovendien bent u in functie. Meneer Draaier. Meneer in meneer de functie, Jager. toch? Precies, daar word ik om gevraagd. Daar komt het ook over. Dus het is mevrouw de Jager, meneer Meijer en meneer Draaier. Hey, ik, ik laat het daar nu over wat u doet. Dat is helemaal uw keuze. Goedemorgen, luisteraars thuis. Ja. Um, meneer Meijer. Er is nogal wat gebeurd de laatste tijd in Zandvoort. Heel ja. veel leuke dingen... Gelukkig wel. En uh, wat springt er voor u uit? Wat uh, springt er voor mij? Nee, laat ik gewoon terugwandelen in de tijd. Dat maakt hem iets makkelijker. En dan begin ik gelijk met gisteravond. Uh, Zandvoort culinair. Uh, volgens mij het meest intieme uh, Zandvoort-feestje voor inwoners. En uh, oud-inwoners die elkaar daar op een buitengewoon ontspannen wijze ontmoeten. En dan het hele weekend lang. Ja, het is altijd erg gezellig. Ja. En het, heeft ook een beetje, het is diep Zandvoorts gebeuren met toch wel ja. veel toeristen en mensen van buitenaf. Mm, mijn beeld is, dat als ik een schatting mag maken... 85, 90 is echt ja. zandvoort inwoner. En die hecht daar ook zeer aan. En er zit nog een kleine mix van mensen die toevallig voorbij lopen... of het zien of hebben gelezen. En die worden daar gewoon goed in opgenomen. Dat is ook het mooie om te zien. Maar het is echt een beetje zoals je in Brabant en Limburg ook hebt... Ik zou bijna zeggen, de carnavalsdagen, die sfeer, dat doen we gezamenlijk. En zo gaat hij verder. Dus culinaire Zandvoort, zolang u hier bent als burgemeester. Ik ben er al iets langer, langer kan staan. ik nu zeggen. Nee. Ja. Nee hoor, en als je dan de week daarop teruggaat, het weekend. Dat zijn vooral de weekenden die eruit zijn gesprongen. Dan heb je Pop-Up Zandvoort. We hebben niet alleen de tentoonstelling Pop-Up Zandvoort in het museum. Of Pop-Up Zandvoort, eigenlijk Pop-Up Amsterdam Beach. Die gisteren is geopend met de prachtige werken en ook de verbindingen die er zijn gelegd. Maar het weekend daarvoor natuurlijk. En de basis daarvan is dat wij zeggen als uh, overheid... Ja, uh, ga hier leuke evenementen organiseren. Uh, doe dat vooral goed en verantwoord... en dan heb je geen vergunning nodig. Dat horen we heel graag. Ja. En Zandvoort is toch een beetje de, de badplaats van Zandvoort. En van Noord-Holland Noord en van Nederland bijna. En de naam Amsterdam Beach komt een ja. beetje op de laatste tijd... Wat ook u, al een aantal jaren. Wat, wat vindt u daar nou van? Dat naam Zandvoort dan een beetje naar de achtergrond gaat? Nee, volgens mij is dat helemaal niet zo. Je, je hebt het steeds over een, een, een verschillende aantal lagen. Uh, ik zeg altijd in het dorp. Zandvoort wordt bepaald door de inwoners. Die maken de kleur en de smaak. En dat zit in hun genen. Dat zit niet in de stenen. En die inwoners. Uh, die bepalen ook die balans in dit dorp. Maar. Wij weten allemaal dat Zandvoort gedijt bij een enorme hoeveelheid toeristen. 6 miljoen, 5 miljoen, 7 miljoen, sommige mensen zeggen 9 miljoen op jaarbasis. Dat doet iets met de economie en onze voorzieningen. En als je praat over marketing, dan kun je niet over Zandvoort praten, maar dan praat je over Amsterdam Beach, omdat wij onderdeel zijn van een metropool die daar een enorme dynamiek in ontwikkelt. Dat, uh, dat begrijp ik. De naam Zandvoort Beach is een promotie uh, naam. Maar dus gaan er gaan natuurlijk ook bepaalde uh, stemmen op. om bijvoorbeeld het, het bordje op het station Zandvoort te vervangen. Station NS. vervangen voor Amsterdam Beach. Sterker nog, ik denk dat het buitengewoon verstandig is. als in Amsterdam uh, de NS-aanwijsborden Zandvoort slash Amsterdam Beach. gewoon laten rollen in de richtletters. Maar... En als ze dat hier op het station in Zandvoort ook doen. denk ik ook dat dat vanuit de klantgericht. een buitengewoon waardevolle aanvulling is. Maar dat is nieuw voor mij, want er waren voorstellen om die naam helemaal weg te halen. En toen begonnen allerlei mensen ineens uh, te stijgeren. Van ja, maar Zandvoort is Zandvoort. Ja, <laughs> zit maar, in de je, genen je, niet je, in de stenen. Nee ook u <laughs> weet dat uh, mensen vaak niet het hele verhaal eerst tot zich nemen... maar iets horen en dan ja. wordt er wel gesteigerd. die ken ik ook. En vooral hebben we dan ook een aantal mensen hebben de neiging... om er onmiddellijk een mening oordeel over te geven. Dat vind ik allemaal prima, daar ben ik niet van. Ik zou zeggen eerst eens even doorvragen en kijken... Want het is een ingewikkeld traject. Want de NS gaat daarover samen met ProRail, denk ik, noem nog maar wat partijen. Ons dorp Zandvoort gaat daar niet direct over. Maar je kunt natuurlijk wel kijken in een beweging van hoe ga je ermee om. Nou, en je goed. kunt alles aan de voorkant kapot maken, veroordelen en dat soort dingen. Ik geloof erin dat we over de feiten moeten hebben en wat is ons werkelijke belang. En dat we dan, als het baantje compleet is, onze mening vormen. En dat is net als met het Max weekend, ook zo'n mooi weekend... Ook daar is aan de voorkant voldoende over gezegd, maar volgens mij... maar ik ben er niet geweest, ik durf het bijna niet hardop te zeggen... maar ik had een vakantie gepland in november daarvoor al. En het is volgens mij een topweekend geweest. Ja, het was zeer geslaagd. En we hebben dus kunnen bewijzen dat Zansvoort heel veel toeristen... en heel veel bezoekers kan op zo'n dag. En zo'n dag werd dan altijd gezien als... Ja, een beetje een soort generale repetitie voor een mogelijke Formule 1... die hier ooit weer zal komen. Ja. En er wordt altijd gezegd, ja, dat soort mensen, die aantallen kunnen we helemaal niet aan. Nou, we hebben wel bewezen dat het dus wel zo is. Nee, maar ook de historie laat dat gewoon zien. Het circuit, daar kun je de technische berekeningen, de theoretische modellen op loslaten. Daar kunnen rond de 100.000 man per dag terecht. De vraag is natuurlijk, wil je dat? Maar nog simpeler, op ons strand... Met een buitengewoon mooie zonnige dag boven de 25 graden. Als alle zonnetjes op groen staan, zeg ik dan maar... en ik bedoel natuurlijk geel en oranje dan... ja, dan trekken wij tussen de 100 en 150.000 mensen. Maar ja, dat ervaren wij als zo normaal. Uh, dat mensen er niet bij stilstaan. Dat voor zo'n weekendevenement als de Max Verstappendagen... ja, dat draaien we onze hand niet voor mensen. En dat gaat ook in, in mijn beleving op een verantwoorde, veilige manier... En daar hoeven we helemaal niet in door te slaan. Nee, dat doen we gewoon. Er zijn helemaal verder geen incidenten gebeurd. Het ging allemaal nee. op een hele nee, leuke maar... manier... Er nee, werd alleen bij, door sommige mens, mensen gemeld dat er uh, geen mensen in het dorp zouden zijn. Hè? Dat, dat iedereen buiten het dorp gehouden zou zijn. Ja, dat is zijn. een hypeje op sociale media. Precies, maar dat was dus... En het grappige was dat iemand vanuit het dorp dus een foto maakte... en dus liet zien van, nou, ik weet niet wie dit heeft bedacht... maar er lopen heel veel mensen in het dorp... en de winkels zijn uh, goed bezet, de terrassen zijn goed bezet... en er is eigenlijk niks aan de hand. Nee, want dat stoort mij dan wel een beetje. Dat een paar mensen uh, opeens een oordeel geven zonder de feiten te kennen. Maar bovendien dan denk ik, ja, er zitten ook ondernemers zelfs tussen. Dat, dat weekend is al zo lang van tevoren aangekondigd. En ik ken het circuit inmiddels als een partij die graag wil samenwerken. En die dat ook doet. Ik ken ook de ervaringen. Waardoor veel meer bezoekers ook in het dorp komen. Ja, ondernemers. Je kunt zelf ook de eerste stap zetten. En de verbinding maken. Het is wel erg makkelijk om dan even op sociale media je gang te ja. spuizen. Daar ben ik niet van. En bovendien maak ik daar nu een puntje van. Meestal laat ik dat over me heen gaan. Want daar, wat je daarmee zegt is dat je afbreuk doet aan een enorm goed georganiseerd weekend. Want laten we allemaal goed benoemen wat er is. Op vrijdagavond komt hier Max Verstappen voor een meet and greet met de Zandvoortse bevolking. Dat wordt aangeboden door het circuit, ja. Omdat zij de contacten hebben en Max Verstappen krijgt, om in dat weekend hier te komen... natuurlijk een vergoeding, hoeven we niet omheen te draaien. Maar het circuit betaalt dat en organiseert dat. En zij zien als geen ander, en dat willen zij ook... die verbinding met ons dorp houden. Ja. Laten we dat ook even benoemen. Ja. En dan zou het bijna een belediging zijn, vind ik, voor het circuit... als je dit soort geluiden hoort. Daar mogen mensen ook over nadenken. Ja, ik, ik vond het dus buitengewoon prettig om later te horen dat de meerderheid van onze inwoners daar een blok tegen zetten ja. en dat keurig afserveerde. Ja, dat was, dat was heel goed gedaan, dat vond ik ook. En ook de ondernemers. Heel veel ondernemers hebben ja. daar onmiddellijk op gereageerd en genuanceerd. Ik was, die vrijdagavond was ik ook in het dorp. En daar waren een aantal mensen van Rit Boel. Die hadden dan, ja, ik zeg het maar gewoon... die hadden dan overal tafeltjes neergezet. En ja. op een gegeven moment stond er ook zo'n man van Rit Boel. Die stond dus naast mij. En ik raakte met die man in gesprek... En ik zei tegen die man uh, hoe hij dat nou vond hier in antwoord. Nou, hij kwam uit Vlaardingen. Hij had het nog nooit meegemaakt. Nee, dat, hij dat vond het, hoorde het helemaal terug. geweldig. Hij zat continu te, te whatsappen. <laughs> al zijn vrienden en zijn kennis, zijn contacten van, nou, ja. waar, waar ik nu ben, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En het was helemaal top. En, en ik benadruk dat ook zo sterk, omdat je, je kunt niet alles met geld kopen. Dat denken wel veel mensen, maar dat is niet zo. Heel veel mensen, zoals een Red Bull-organisatie... maar ook zoals de mensen die hier op de historische Grand Prix komen... uit de hele wereld... juist deze sfeer en de vriendelijkheid en de gemoedelijkheid... en in dit in het dorp mogen rijden en parkeren. Dat is wat het bijzonder maakt. Daarom komen zij. De Red Bulls onder ons wegen dit allemaal mee. Dat is niet een kwestie van een checkteken, Nee, het zit hem in die balans ja. daarin. Hoe ga je daarmee om? Nee, ze hebben, ze hebben inderdaad uh, heel veel gedaan... En, uh, de, het enige waar ik even over na zat te denken is dat, dat er zijn: er waren pendelbussen tussen het circuit en uh, het parkeerterrein. Hè? Dat, dat, dat was. Uh, zuid, denk ik. Ja, tussen de Zuid. Um, het enige wat ik iemand hoorde zeggen, en dat vond ik wel een, een, een goed punt, is dat je misschien halverwege nog een stop zou moeten maken. En de mensen zou moeten zeggen: van ja. u kunt ja. uh, hier ook uitstappen voor het dorp. Ja. En uh, dan later de mensen vanaf diezelfde plek weer in te laten stappen om dan naar het parkeerterrein te gaan. Ja. Nou, dat, vond ik wel dat is op een goed zich puntje. denk ik een, een mooi idee. Uh, ik zal ook proberen te onthouden of dit idee kan. Mijn enige zorg is dat je daarmee een soort uh, busdienst gaat organiseren... die openbaar vervoer heet. Ja. En u weet uh, ja, nee, dat dit, we in dit, dit land dit, uh, dingen beschermen. Ja. Uh, en dan uh, krijg je onmiddellijk een... een uh, Privacy ja. of. Uh, maar dat, het, is wel, het is wel een opening natuurlijk. En, ja. En, ja, maar het is goed De idee. vraag is waar ja. zou je dat moeten doen? Want dat is natuurlijk ook nog ja. wel, want dan krijg je natuurlijk ja. een samenscholing van mensen. Op, ik, op, denk, op, ik denk op, op 150 punten in het centrum. Nee, maar goed, je ja. kan één groot punt maken. Een grapje. Ja. Nou ja, je, je zou het parkeerterrein natuurlijk bij de watertoren ja. zou daar een, een, een mooi punt kunnen zijn. Maar je hebt een plek nodig waar mensen ja. zich een beetje kunnen verzamelen. Om dan inderdaad weer en terug naar, naar dat centrum. Dat soort ideeën is, is meer waarde. En daar moet je echt uh, ook wat mee doen. En ja, ik ken het circuit nu al een groot aantal jaren. Ik denk dat zij daar ook gewoon voor open voor staan. Ja. Uh, want het is een keuze bieden. Hè? Het is niet iemand verplichten Maar het gaat om de vrijheid te zeggen. Nou, u heeft een extra optie. En Dat is veel effectiever <lacht> dan als je zegt. Nou, die bus stopt in het centrum en gaat niet verder. U moet nu uitstappen. Ja. een andere beleving. Ja, ja. andere gevoelswaarde. Vinden mensen prettig. En dat, dat is ook zeker. wat je in het centrum ziet. We zijn nu weer in het centrum met de horeca een andere aanpakken aan het doen. Met z'n allen, echt met z'n allen. En die faciliteren wij als gemeente ook. En je ziet daar, die zijn eigenlijk al eind vorig jaar ont ontstaan... een heel andere energie komen. Daar zie je ook de horeca veel meer in samenwerking doen. Waardoor er, er minder incidenten zijn en de sfeer veel ontspannender wordt. Je ziet dat de horeca gewoon zijn schouders stroomt. Dat is ja, mooi om te zien. Dat was Een paar jaar geleden was het wel anders. U? Een paar jaar geleden was het wel anders. <laughs> precies, maar terugblikken, dat is goed om van te leren. Ja. Maar ik constateer ook precies zo, ja, dat in de positieve ja. zin ja, Maar, maar ze merken dus ja. ook dat het werkt. En op ja. het moment dat het werkt, dan zul je altijd zien dat mensen denken... van, oh, dan worden ze toch enthousiaster ja. en, dan, en dan denken ze... Van, nou, ja laten, we, ja, laten we maar meewerken. Ja, en ik, ik hecht er ook aan om dat ook die kant aan te benoemen. Want ik benoem ook wel eens de, de andere kant als het niet goed gaat. Uh, dus het is altijd weer zoeken naar de balans. Max stap is geweest. Volgende groot evenement, DTM. Ja. gaat en, u erheen? Italia-dag. Gaat u erheen? Uh, er uh, volgens mij is de DTM. Uh, tweede of derde week van juli, meen ik uit mijn hoofd. En uh, ik ga. Uh, 7, 8 of 9 juli op vakantie. Alweer? <laughs> alweer? <laughs> alweer, <laughs> alweer, ja. De, de vorige was, uh, was vertraagd door uh, de goede vrienden van ons. En dat komt dan zo uit. Maar dit is mijn zomervakantie. Dus de vooruitblik in het zomerreces van het besturen is heel kort. Dat is vakantie en achterstand wegwerken en bijlezen in stukken. En op het strand zitten en genieten. Ja, Het is het weekend van 15 juli. 15 juli, 15 juli. Ja. ja, dan... Ja. Zo over een paar weken. Dan zal ik af en toe op het internet kijken hoe het gaat. En zwaaien. En zwaaien. Mogen we u bellen dan? Zeker, mijn telefoon staat altijd aan, ook al heb ik vakantie. Nou, dat gaan we dan eens een keer proberen. Um, wil je iets vertellen over bezoek uit Zambia. Ja, ja we hebben het net over de hele um, vrolijke uh, evenementen gehad en dingen waar emotie achter zit. En dat bezoek uit Zambia vorig jaar is er een. Uh, jonge vrouw van 20 jaar in, ons, in onze zee... door een mui overleden. Dat ja. ik, ik was in mijn vakantie. Ja, het woord vakantie valt heel veel, merk ik. En zij kwam hier... ze was een aantal maanden in Duitsland geweest... bij een instelling... om heel veel werkervaring en leerervaring op te doen. En als afscheid wilde ze nog een aantal dingen doen... waaronder een bezoek aan een mooi strand. En toen werd ze door die mui meegenomen is overleden, ze is vier of vijf dagen later op ons strand uh, weer teruggegeven door de zee. En uh, de familie, haar ouders en haar broers en zusters en nog wat andere mensen, maar ook de mensen uit Duitsland, waar het een enorme impact op heeft, die wilden uh, ter afronding een bezoek brengen aan uh, Zandvoort, ook aan Duitsland. En wij hebben ze ontvangen. Nou, dat, en dat zijn van die heftige um, momenten die je ook bijblijft. Ook al ben je er toen niet bij geweest, je ervaart dan de mensen dat zij zoekende zijn van hoe geef je dat een plek. Die hebben dan ook vragen van hoe veilig is dat? Hoe doen wij dat met het waarschuwingssysteem? Maar eigenlijk is de essentie van onze zee is dat dat de natuur is... en dat je daar altijd heel waakzaam voor moet blijven. Dus zodra je dat een keer niet doet, komt die onverwacht... en doet dan dingen die wij allemaal niet willen. Met de desastreuze gevolgen soms. En dan kun je nog zoveel borden neerzetten. Als je dat niet meekrijgt van huis uit... Ja, dan is dat niet door borden te waarschuwen, ook niet door flyers. Want die zee, die oogt soms heel ja, vriendelijk, spiegelend, ongevaarlijk, maar die heeft ook zijn andere kanten. En dat, dat hebben wij uh, aan hen ook zo verteld, hoe ingewikkeld dat is. Want Zambia is een land zonder zee, zonder grote, gevaarlijke wateren. Uh, en dan zie je ook dat er een soort rust bij die mensen komt. Uh, ik, weet niet, ik weet niet of het woord acceptatie daarbij past, maar het zit in die, die richting. Ook om dat denk ik weer verder te verwerken. Dus het was in die zin ook een heel waardevol moment om dat uh, te doorleven. Daarna zijn ze daarna ook naar de reddingsbrigade gegaan. Die zijn er natuurlijk een, heel intensief bij betrokken geweest. Uh, en daar hebben ze ook weer een moment gehad. En ook uh, bloemen uh, in de zee gelegd. En volgens... Uh, Wat maakt het uh, bij, bij deze uh, mevrouw die overleden is uh, zo bijzonder, of hoe komt het dat deze familie dit gedaan heeft? En er is, ja, in het verleden zijn er natuurlijk meer uh, mensen. Dat uh, nou, gebeurt gelukkig zeer in de zee. uitzonderlijk, zeer uitzonderlijk. En ik denk dat de combinatie van haar leeftijd en het feit dat ze ongeveer een half jaar in het buitenland was, uh, waarbij dit de afronding was dat dat wat voor deze mensen gewoon ontzettend belangrijk was. Omdat op die manier ook uh, voor hun eigen proces... Hebben dat zelf geïnitieerd. Ja, ja, ja, ja. En, en, en wij hebben gezegd... Nou, als u dat wilt, dat gaan we regelen. Wij uh, draaien tussendoor even een, uh, een plaatje... en dan gaan we daarna verder. Oh ja, we gaan een muziekje draaien. Sim Zonderveld Ja. Burgemeester Beekman. <laughs>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 Voorbij. De nachtigal fluit nog een wijsje, een jongen denkt nog aan zijn meisje. Hij lacht, hij gaat, dan slaapt ook hij. De burgemeester lang is nu nog stil en al vergeten. Hoe lang, hoe lang nog God mag weten, voor ik de huizen leeg zie staan.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 En we zijn weer terug. Wat een mooi nummer hè? Prachtig. Wim Zonneveld met de burgemeester Beekman aan. Dat was het enige nummer wat ik kon vinden waar het woordje burgemeester in zat. Nou, ik zal de volgende keer een paar tips geven dan. Dat horen we graag. Um, verder terug in de tijd. U wilde nog wat meer gaan vertellen over ervoor? De participatieavond van de Watertoren, daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Ja. We zijn met ons, met ons zeg ik vooral Watertorenplein al een tijdje aan het nadenken en aan het kijken met mensen ook en betrokkenen uit het dorp. Er zijn een aantal ontwerpen voor gemaakt en dan kom je als college voor de vraag van hoe ga je dat nou verder brengen? En toen hebben we gezegd nou laten we daar een vorm van participatie op toepassen en de drie avonden zijn nu geweest. Ja, en die input wordt nu uh, verzameld en er worden ook verslagen van gemaakt. Dat wordt op de website gezet en er komt nog een enquête, ook op onze website, van voor iedereen weer van hoe kijkt u daar nou tegenaan? Wat vindt u nou sterke punten aan een ontwerp? Wat zijn minder sterke punten? En waarom is dat zo? En dat wordt dan allemaal verzameld en dat wordt dan via het college naar de raad gebracht om uiteindelijk daar een keuze in te maken. Ja, ik heb die plannen ook allemaal gezien. Het is uh, wel een moeilijke keuze, denk ik, om te uh te besluiten van wat we nou precies ja. willen... want het ziet er allemaal wel goed uit. Het zijn allemaal plannen die zijn doordacht. Uh, allemaal met andere accenten. En het is precies wat u zegt, dat hoor ik ook. Ik ben op twee van die avonden geweest. En ik hoor ik van mensen terug, ja, het is wel heel moeilijk. Nou, aan de andere kant is dat ook heel goed... dat mensen dat ook doorleven op die manier... want dat hoort wel bij besturen... en dat je keuzes maakt. Het zou wel heel makkelijk besturen zijn... als er maar één keuze was of dat het heel simpel was. Zo is het werkelijke leven gewoon niet. Dus dat vinden wij ook als bestuur wel uitdagend... Ja, het geeft ook soms wel eens wat vraagtekens van wat gaat er komen. Maar daar moet je ook op durven te vertrouwen. Um, in, in hoeverre heeft de gemeente invloed op de, de, de, de beslissing? Het zijn ook drie hele verschillende uh, plannen. plannen uh, waarbij er zeg maar, bij het ene plan nog een... een uh, nou, een totale financiering moet komen... terwijl de ander zeg maar, het totaalplaatje biedt... wat ik begreep ja. heb. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld. Maar het heeft natuurlijk ook met de bewoners eromheen te maken... die een, die een, een stem hebben. Nou, um, laat ik hem in die zin nuanceren. Financiering is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Alle drie de partijen hebben gezegd dat zij dat kunnen gaan regelen... Uh, het enige wat de gemeente zegt, de grond van het watertorenplein zelf, niet van de watertoren en de gebouwen daarnaast, is van de gemeente en die willen wij inbrengen. En daar hebben we een x-bedrag voor nodig om onze exploitatie ook rond te krijgen, ook in relatie tot andere projecten. Dus degene die daar plannen op maken, weten dat en houden daar ook rekening mee. En wij denken, zeker in deze economische omstandigheden, dat dat allemaal moet, moet kunnen. Nou het tweede aspect is, en daarom begon ik ook zo... dat Watertorenplein is van ons allemaal. Het is een, een locatie overstijgende zaak. En daarom hebben we in de participatie ook gezegd... dat iedereen daar een gelijke waardering in krijgt en stem. We hebben, we hebben weliswaar drie avonden belegd... maar dat doen we vooral om dat geordend te kunnen doen. Dus hebben de direct ontwonenden ook een aparte avond gekregen... om daarmee aan te geven... ja, wij realiseren ons dat dat op jullie leven meer invloed en impact heeft dan op de gemiddelde zandvoorten. Maar dat wil niet zeggen dat je in stemwaarde uh, meer krijgt. Omdat er ligt een bestemmingsplan. Ah. En daar zijn al die afwegingen al in meegenomen. Dus dat dat, dat kader, het, al die plannen zitten ja. al zeg maar, in wat er in dat bestemmingsplan zit? Um, nee, dat, nee. dat is ook niet helemaal zo. Twee voldoen exact aan het bestemmingsplan. Eén niet. Maar het bestemmingsplan is wel een richtinggevend iets... Waar inwoners ook uit kunnen afleiden wat daar zou gebouwd kunnen worden. Ja. Dus in die zin, in die inspraak, zijn al die direct omwonenden ook meegenomen. En als je nu naar de vergunningverlening gaat... dan krijg je dan onmiddellijk de toets dat je moet dan belanghebbende zijn. En daar zit dan weer een soort grens, een afstandscriterium in. Dus je moet participatie altijd onderscheiden van inspraak en andere reguleringen. Dit is, participatie is altijd vrijwillig vanuit de overheid hartstikke goed maar op een andere manier. Nooit vergelijken met inspraak. Maar is, is het niet zo dat op het moment... dat een, uh, een plan wat past in het bestemmingsplan... dat dat een grotere kans van slagen heeft... en sneller te realiseren is... dan een plan wat niet in het bestemmingsplan past... waarvoor uh, het bestemmingsplan moet worden aangepast... Ja, want je met moet, hele procedure... Je hoeft geen extra procedure te doen. Want ja. precies wat u zegt... Uh, als het niet erin past... en het is niet met een binnenplanse vrijstelling... of iets dergelijks te regelen... dat is een bevoegdheid van het college vaak... Ja, dan moet je terug de hele procedure door, waarbij iedereen weer wordt meegenomen... en uiteindelijk de raad wel of niet gaat zeggen... ja, we verruimen het bestemmingsplan. Het kan toch een tijdje duren, met, mocht er inderdaad bezwaren komen. Tussen de één en twee jaar, uh, schat ja. ik in. Nou ja, hij staat al twintig jaar leven. <lacht> <De toren. lacht> nou, kan er wel bij. <lacht> um, wat ik het, uh, de grote waarde van dit traject vind... is dat we nu uh, laten zien dat we ook daar wat willen. En dat hoor ik ook eigenlijk wel van iedereen terug... Zij het dat de, om, de omwonenden die gaat dat voor hun gevoel wel wat snel. Dat zeggen ze ook en, de, en dat snap ik ook. Omdat inderdaad wat u zegt als je twintig jaar daar... ...og niks hebt gedaan. We hebben achter de schermen natuurlijk wel een aantal dingen gedaan... ...maar we zijn nu echt toch een stap verder. Ja, dan, dan kan ik me voorstellen dat je denkt van wauw, dat gaat snel. Maar ook daar doorlopen we de normale trajecten. Sterker nog, we bouwen eigenlijk deze participatiefase in... ...als een stuk extra termijn om dat zorgvuldig te doen... ...en mensen ook mee te nemen... Want als je hem in de Omgevingsvergunningwet traject te zet. En precies wat u zegt, past zo'n aanvraag binnen een bestemmingsplan. Ja, dan zegt de wet snoei duidelijk, die moet je verlenen. Maar dat is ook de rechtszekerheid die in dit land heel goed is geborgd. Daar kan dus ook geen willekeur op plaatsvinden. Ja. Van het bestemmingsplan over naar het, uh, het bezoek wat u kreeg uit Zeeland. Ja. Uw toekomstige... <laughs> gemeente. <laughs> gemeente. Of ga ik te ver? Nou, nee hoor. Uh, die vraag mag zeker gesteld worden. Want het antwoord daarop is nee. Uh, gemeente Veren is gewoon een prachtige gemeente. Niet te vergelijken met Zandvoort. Echt heel anders. Wel ook super toeristisch van aard. Veel meer kleine kernen overigens. Um, ik denk iets van 24.000 of 26.000 inwoners. Maar heel erg gespreid. Ook een heel ander publiek. Uh, veel meer nachtverblijvers. Wij hebben natuurlijk veel meer dagtoeristen. Uh, maar maar ik, ik, uh, ik, Jannie en ik, zijn toch wat meer uh, gecharmeerd van het westen van het land. Uh, en het gaat er niet om is dat mooi of niet mooi, maar er zit een andere beleving in. En dat, dat zegt meer over, iets over onze geaardheid, denk ik. Want hoe, hoe gaat dat nou? Uh, die burgemeester van Veren die komt dan naar Zandvoort toe. Ja. Maar hoe, hoe, hoe wordt het contact gelegd? Ja, ik ken hem al wat langer. Uh, ik, ik, ik volg een aantal opleidingen. Dat vind ik zelf leuk om een dag met collega's een training te doen op een thema. Op dit moment volg ik er ook een. En dan heb ik een uitwisseling gehad met mijn collega in bodegraaf en Hij is hier gekomen. En dan uh, kijk ik hoe hij aan raad voorzit. Wat de effecten zijn. wat zie ik en dat geef ik dan terug. En hij doet dat bij mij. Dat is gewoon heel leerzaam in het kader van zo'n opleiding. En dat koppelen we dan een dag daarna weer terug. En zo ken ik deze burgemeester uh, vanuit Veren van de zwagen ook al wat langer. En op een gegeven moment uh, komt het idee... ...nou, zullen we eens een keer gaan uitwisselen? En dan ga je dat organiseren. En dat, uh, dat hebben we twee dagen gedaan. En dan, en dan krijg je echt een kijkje in de keuken. Zo heb ik ook... ...met een zekere regelmaat... Uh, ...lopen de mensen met mij mee... één of twee dagen die belangstelling hebben voor het vak. En die mogen dan... Uh, ja, ...van s'morgens vroeg tot s'avonds laat... ...aanschuiven en... Uh, ...kijken van, wat is dat nou dat vak? Wat houdt dat in? Wat, wat doet die man? Wat doet die niet? Eh, eh. Belangstelling voor het vak. Is, zijn dat mensen die uh, potentieel uh, burgemeester zouden kunnen zijn? Of kan ik ook zeggen. nou, Ik ben hartstikke geïnteresseerd. Ik zou ook wel burgemeester willen worden. Um, Mag ik eens twee dagen met, je meelopen, met u meelopen? Uitzonderingsgewijs zou ik op die vraag ja zeggen. Maar zeer uitzonderingsgewijs. Uh, want het is vrij intensief. Als iemand de hele dag naast je zit. En uh, ik zeg ook tegen. Ik wil ook feedback op wat je ziet wat ik doe. En wat wellicht effectiever kan of niet effectief is. Maar je legt ook heel veel dingen uit. En dat gaat wel in het ritme van die dag door. Dus ik ben na die twee dagen ook wel redelijk uh, in mijn energieniveau gedaald. Dus je moet jezelf ook beschermen. Dus twee ja. of drie per jaar is echt het max om het te doen. Want anders uh, wordt het onprettig. En dat betekent dat mensen die het gewoon gezellig vinden... daarvan zeg ik nou, uh, dan mag je een keer een paar uur uh, met wat bijzondere dingen meelopen. Maar ook dat is uitzonderingsgewijs... Want het moet niet het effect hebben dat ik in mijn werk... daardoor te veel gestoord word. Want ik zit hier voor de gemeente Zandvoort... en voor de dienstbaarheid aan de inwoners. Nou ja, ik, ik was eigenlijk benieuwd... <coughs> Sorry. Um, hoe iemand... Uh, nou ja, zeg maar daartoe komt. Ik bedoel, hoe kan iemand zich dan aanmelden... Ja. Uh, ja, dat, dat kan via Binnenlandse Zaken. Die hebben uh, voor zij in stromers daar een speciaal project ja, voor. Precies. Binnenlandse Zaken weten ook dat ik daarvoor beschikbaar ben. En Zandvoort is in die zin ook een mooie gemeente. Want hier gebeurt van alles op dat microschaal. Dynamisch. Heel dynamisch. Ja. Je bent heel direct met inwoners met het bestuur bezig. Uh, binnen de VVD zijn er af en toe mensen, oud-wethouders of anderen die dat uh, ambiëren. En die worden ook getoetst door een club van mensen. Dus ze weten ook dat ze niet ja, iedereen precies. doorsturen. Nee, logisch. LCD, een, uh, is dat nog? Uh, LDC. LDC LCD, dat is volgens mij iets wat uh, nou, oh, wel het is bespreekbaar besproken. is, maar ja. het is toch iets anders <laughs> dan ons prachtige Louis-Davids-carré. <laughs> waarin we in de laatste fase zijn van fase 1. En uh, nou, ik hoor ontzettend veel complimenten uit het dorp over, het, uh, over die afronding. Hoe het gebouw, hoe het eruit ziet ja. ook. De kwaliteit. Ik ben ook heel nieuwsgierig hoe de inwoners die daar een kleine vijftigtal zich gaan wonen en voegen met de omgeving. Nou, volgens mij is het echt een heel mooie stap in dit laatste eerste fase gedeelte. Ja, ik zag dat ze de straat aan het doen waren. Ja, ja dan zie je hem gewoon nog mooier worden wat daar ontstaat. Ons plein gaat dan weer leven. Want ze hadden een prachtige schutting gemaakt daar met prachtige vluchten. Ja, dat was zo. heel mooi. Gedaan. Maar dan nog, ik vind het altijd wel een inbreuk op dat, op dat plein. Dat, dat doet iets met je. Terwijl je wilt dat plein die, die, die, die ruimte en die, die andere dynamiek zo laten geven. Dus dat zie je nu langzaam weer gebeuren. Ja. En dit is een zandbak, nu weer even. Ja. ja. Omwille van de tijd nog even één onderwerp: dat is de opvang van de vluchtelingen met statushouders in het spalier. Het zijn, het zijn statushouders, dus nieuwe zandvoortes. Uh, die uh, langzaam maar zeker in ons dorp verder worden uitgeplaatst. En dat loopt nu een 5-60 weken. En je, je, ja, je ziet het zich daar voegen. Ik hoor van de wethouder daar uh, ja, hele geruststellende geluiden over. Dat is, uh, dat is heel mooi. Er was wat uh, onrust voordat uh, ze kwamen, maar dat is allemaal weggenomen nu. Nou, ik, ik denk dat die onrust ook heel begrijpelijk is, want het is natuurlijk iets nieuws. De, de media staan bol van zaken. Ik zie al uh, meer dan een jaar, kreeg ik vertrouwelijk uh, politierapportages, waarin je gewoon feitelijk ziet dat wat er aan incidenten gebeurt in die locaties... eigenlijk procentueel wegvalt bij wat er in Nederland op andere gebieden gebeurt. Maar dat is harde ratio tegenover emotie en dat werkt niet... Dus dat mensen ongerust zijn voor iets wat heel nieuw is en ongewis, Dat snap ik echt. Dat hebben we ook gezegd. Dus we gaan daar ook in kleine stapjes op de Zandvoortse schaal. Daar zijn we echt van overtuigd mee om. Vandaar dat we ook hebben gezegd maximaal 40. En we gaan binnen het jaar evalueren voor fase 2. Dat is mogelijk nog een jaar. Emotie is een slechte raadgever, zeggen ze. Ja, dat, dat, is, dat, dat is een oude wijsheid, zou mijn vader zeggen. Maar ik heb hem ook ergens een boekje. <laughs> nee, maar hij, hij is het ook. Alleen we hebben er wel gewoon rekening mee te houden. En dan, bestuurders moeten vooral met beide, of zowel de ratio als de emotie kunnen omgaan. Om die verbinding weer te maken en ook die rust uit te stralen. Maar ook niet, kijk, als het echt fout gaat, dan moet je er ook staan en ingrijpen en borgen. Maar blijkbaar gaat het daar wel redelijk goed, want je hoort niets in het dorp nee, over wat er is. dat is. een goed teken. Volgens mij gaat het prima. Daarom. En, en, en, en, en dus vooral ook in verbinding blijven met die groep Nieuwe zandvoerders, maar ook die omgeving. En daar ook respectvol met elkaar te blijven ja. omgaan. Want natuurlijk mag je bezwaren aantekenen En je mag ook klagen. Dat is allemaal prima. Uh, die, ook die mensen verdienen ons aan. Meneer Meijer. We moeten er helaas een eind aan maken. Moet dat? Ja. Want omwille van de Jammer. tijd. En de komende <laughs> gasten die al staan te wachten. Nee hoor, dat snap ik. Um, maar <coughs> ik kom er wel achter dat dit tijdsblok is eigenlijk veel te kort. Ja, is veel te kort. Klopt. Dus we zouden het eigenlijk een uur moeten doen. Zou, je dat, zou u dat willen? En ho hoe lang zit ik nu hier? Want ik ben even de tijd kwijt. Nou, het is nu tien over half geweest. Zullen we dan uh, voor de volgende keer drie kwartier gaan blokken? Of is dat programmatisch ingewikkeld? Programmatisch uh, is dat ingewikkeld. Ja, ja. We komen hier op goed. Terug. Ja, dat, we gaan, even we gaan eens kijken hoe dat dan. gaat lukken. Dank u, Dank voor u, uw u uw uw wel dat, voor uw komst. Dank goed weekend en bedankt.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 Kok Robin met Remember the Promise You Made. Inmiddels is aangeschoven aan tafel van Pluspunt Hela Wanders. Welkom. Uh, Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Um, je bent van het uh, cursusbureau. Onder andere. Onder andere van ja. het cursusbureau. En uh, Pluspunt heeft allerlei cursussen. Ook activiteiten, dienstverlening, cursussen. En jij komt hier nu iets vertellen over. Verschillende dingen. Ik heb een, een, een aantal mededelingen. Nou, ik zou zeggen borstlos. Brandlos. Uh, een, le een, een leuke is Floortje, de jongerenwerker van Pluspunt. Die uh, gaat volgende week haar laatste werkweek in. Dan gaat ze met zwangerschapsenlof. Oh, wat leuk. Haar vervangster is er al. Die is deze week begonnen. En maandag zijn ze samen in de jeugdhonk. Dus als mensen nog Dag iets met zeggen. Floortje willen... Dan, uh, dan kan dat nog één week. En of nog een truitje ze, willen breien voor ja. de baby. En als ze kennis willen maken met de, met de vervangster... dan kan het ook. baby shower binnenkort. Mm -hmm. <laughs> ja. um, en de nieuwe persoon die is al een beetje ingewerkt. Hoe, Jessica, hoe nou? die is deze week begonnen. De vloortje ja. is die aan het inwerken. Toen dus om twee dagen. Ik geloof maandag en donderdag. Wat, wat, wat nu pluspunt is, was vroeger was het een stekkie. Dat is wel heel vroeger. Toen was ik uh, vrijwilliger daar. Elf jaar geweest. Dus totaal is dat nou, hervormd, kan ik het bijna wel zeggen. Ja. En het is natuurlijk een stuk beter en mooier gebouw geworden. En hoe gaat het nou met onder andere de belangstelling voor, voor cursussen? Goed, we hebben cursussen, activiteiten, dienstverlening. Het loopt allemaal goed door elkaar. We doen ontzettend veel. We hebben het Vrijwilligersinformatiepunt. En, en, en ook natuurlijk de, het, het, het Wijksteunpunt ook. Waar we een grote partnerschap in hebben. Dus, we zijn ook de hele zomer open. Dat is ook een van mijn andere mededelingen. Uh, nou. Jolande, Jolanda van uh, Ook Samen heeft, op, uh, heeft een prachtig zomerkalender uh, aanbod gemaakt. Met uitstapjes, uh, rondleidingen door het Stanford Museum, Mitschert Golf, het Juttersmuseum, Sjödeboel. De gebeurt oh, van alles. Ja, de hele zomer hebben we verschillende activiteiten... Uiteraard kunnen de mensen dat ook vinden op de site hè, van, uh, van, uh, van Pluspunt. Ja, en in de krant. En in maken de krant. Daar, uh, ja. En uh, inderdaad, op de Facebook en, en op onze website. Leven de social media. Dat, dat, ja, dat, dat gaat was, hard. Dat was vroeger was dat wel anders. Want ik weet wel het oude stekkie, dat ging gewoon dicht in de zomer. Dat vind ja. ik ook altijd zo raar. Ja, is ook raar. Dat is ook niet meer. Niet meer we zijn van de Duitsers. hele zomer open en, uh, en, en we hebben hartstikke leuke dingen. Uh, volgende week uh, gaat het cursusseizoen online, het nieuwe cursusseizoen. Dus kunnen mensen online uh, inschrijven voor het nieuwe cursusseizoen... wat eind augustus begint. Ja, ik zag dat jullie ook een helpcursussen doen... bijvoorbeeld voor, uh, voor senioren, omgaan met de computer, dat soort ja, dingen. Ja, het ja. Web is natuurlijk uh, bij ons actief. Foto's en, maken met uh, je iPad. Ja, iPad is niet van senior web, maar die is van, uh, van Ed Bunschoten... en die geeft uh, acht, acht lessen iPad. En dat doet hij erg goed. Ja. ja, de iPad is natuurlijk, wordt natuurlijk ontzettend veel gebruikt. Ja, ik, ik zie jou alweer. Ik ga nergens naartoe zonder mijn iPad. Ja, maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die iets ouders zijn... die er eigenlijk alleen maar spelletjes op doen. En dat is best ja. wel zonde. Veel ja. kinderen kopen voor hun ouders ook een iPad. Het is natuurlijk een ontzettend gemakkelijk. Je kan er heel goed veilig mee bankieren, bijvoorbeeld. Ja. En Ed heeft daar prachtige workshops... ook voor veilig bankieren met je iPad. En... En hij heeft een prachtige cursus waar je in acht stappen gewoon leert: wat kun je er nou eigenlijk allemaal mee? En we hebben ook twee verschillende cursussen voor mensen die gewoon eigenlijk al he, gebruiks. die hem eigenlijk al kennen, de iPad, maar er meer mee willen. En we hebben ook een cursus voor mensen die eigenlijk de aan- en uitknop kennen van de iPad. En verder niet zo heel veel ervaring hebben met e-mailen en al die digitale. Uh, uh, uh, ja, ik, toevallig filmen. zei vanochtend uh, iemand in uh, naleiding van een foto die ik had geplaatst. Van, uh, uh, kun je me eens uitleggen hoe je een foto uh, plaatst ja. uh, op, uh, op Facebook? Ja, hè? dat soort dingen. Dus dat, dat zijn wel dingen die voor, voor mensen die niet zo uh, nou ja, digibeten zijn... toch ja. wel leuk is om te leren. Ja, en omdat we gemerkt hebben dat, uh, dat het niveau van de iPad-mensen-deelnemers erg uiteenliep hebben we vanaf volgend jaar hebben we gezegd... nou heeft de docent aangegeven, ik wil twee cursussen. Ik wil twee verschillende cursussen. Echt voor ja, beginners ja, ja. En, en voor ja. mensen die het al een beetje kennen. En wat, wat zijn de komende maanden, de highlights? Nou, uh, van ik wil de... eerst even... Uh, aanstaande vrijdag is het um, uh, Herstel het Samen. herstel het Oh samen ja, dat is leuk. Ja, dat ja. is om uh, um twee uur. Vrijdag 1 juli van twee tot vier is er een... Um, uh, kun je langskomen met kapotte spullen. Het is natuurlijk... Uh, het zijn allemaal vrijwilligers. Tot, uh, ja. tot, uh, Zit, uh, tot de radio of... Er zitten verschillende ja. vrijwilligers die bereid zijn... Om, maar ook een uh, knoopje aanzetten? Dat ja, er zijn ook... Uh, uh, Want, uh, vrijwilligers met een naaimachine. Uh, en, en ook... We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers. Ben je fietsenmaker en vind je het leuk om je aan te sluiten? bij herstellen het samen. Waarin we uh, in twee uurtjes tijd... in pluspunt kunnen mensen binnenlopen. En... Uh, Kun je ze uitleggen hoe je een band plakt of een ketting erop zet of een versnelling? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om samen met andere kapotte spullen te repareren of mensen iets bij te brengen. Dus op het moment dat er iemand uh, daar aankomt en die heeft een bepaalde vaardigheid, een bepaalde specialiteit, dan kan daar, kan daar omheen een cursus worden aangeboden als iemand dat zou willen om dat te geven. Dat zou ook nog kunnen, maar daar is het, dat is niet het doel van Herstel het Samen. Herstel het Samen heeft echt als doel dat als je... Hé, je, je hebt dat mooie klokje en hij is kapot en je weet niet... je wil er geen afstand van doen. en Het ja, leeft nee, natuurlijk bedoel... enorm in een weggooien cultuur. Dus, dus het is ook een beetje om uh, her, kapotte spullen te herstellen... te laten herstellen. En als je vrijwilliger bent en je sluit je aan bij Herstel het Samen... dan heb je dus bijvoorbeeld, uh, ben je handig in, in fietsen, in een horloge, in elektra, in kleding... En dan uh, kun je daar gewoon bij komen bij die groep vrijwilligers. En dan krijg je een tafel, een, beetje een soort eigen afdelinkje. Dus iemand die vroeger bijvoorbeeld klokkenmaker uh, is geweest. Ja, en, super. En die denkt ja. van nou, het is misschien ja. leuk om een beetje... in. Ja. De... Want, want zeg zegt nou zelf, als je een, een horloge hebt, hij is stuk, meestal gooi je hem weg. In deze cultuur. En is, vaak is het vaak nog wel te maken. Ja. Nou, Die dus... horloges, die 5 euro kosten bij de definitiviteit. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, maar het lukt ook niet altijd. Het is niet succes uh, guaranteed. Nee, maar goed, het heeft natuurlijk een dubbele functie. Want mensen komen wel binnen en hebben contact en vinden het gezellig. Ja. en een kopje koffie drinken. Dus het, heeft, het, is, het ja. is natuurlijk een sociale functie die niet te onbelangrijk is. Ja, of laptops. Ik zie mensen met van alles binnenkomen. Apart. Dus dus vrijdag 1 juli van, 4 tot, van 2 tot 4. Bij ja, Pluspunt, herstel Ik zie, ik zie uh, ruilbingo, dat ja. vind ik ook heel leuk hoor. Ja. Dat, die zag ik van de week in de krant staan. Toen dacht ik, wow, wat ja. een goed idee. Oh leuk, 5 juli om 2 uur is er een gekke spannende bingo. En uh, het is een ruilbingo. Het is uh, in samenwerking met de ruilwinkel van Sinkel. Van, uh, huh? in, de, in, in het dorp. In de haltestraat bij uh, Jupiter Plaza. Ja. En uh, voor elke volle bingokaart uh, mag je iets ruilen. Dus het is ook, uh, neem dat, uh, dat pakje thee wat je niet lust. Wat nog steeds dicht zit of. Ja, iedereen heeft wel iets in huis. Of dat cadeautje wat je gekregen precies. hebt. Of wat je opzij hebt gelegd. Omdat dat, je het eigenlijk toch niet hebben wil. Of dat vaasje wat je eigenlijk niet mooi vindt. Neem iets mee. Van huis. Wat je kunt omruilen. En, uh, en dan mag je dat dus bij een volle kaart Mag je het ruilen. Nou, leuk een he? Top ja. idee. Ik ja. vind het, ja, ja. het super. is <laughs> dus ja, goed, al die vrij... dingen. hebben Dat is wat ik voel wat ik, uh, ook. En dat is wat ik leuk vind is dat het zo'n zo dubbele functie heeft. Ik bedoel, het is leuk om te ruilen, maar het is natuurlijk ook heel leuk om daar te zitten... En mensen te ontmoeten. En bingo te spelen. En bingo te spelen. Ja, is altijd leuk. Precies. En dan moet er eigenlijk een glaasje advocaat met slagroom bij vinden. Nou, ik. het is uh, om twee uur en het is inclusief koffie, thee en koekjes. Ik weet oh. niet over advocaat, daar heb ik niks over gelezen. Oh, nou, die kunnen ze zelf meenemen, zo'n fles. Met een spuitbus en dan Precies. is het ook wel geregeld, denk ik. <laughs> het kost 2,50. En het is inclusief uh, koffie, thee een en draamtje. wat lekkers. Nou. En bingo kaarten natuurlijk. Helemaal wel. Jullie hebben ongetwijfeld ook een, uh, een website. Ja, en dat is? www.plus.zandvoort.nl Aan elkaar. Ja. Plus.sandvoort.nl. En uh, voor, voor de zomeractiviteiten kun je ook kijken op www.ooksandvoort.nl. Uh, Oké, okay. is er nog wat anders wat je graag nog even kwijt wilt, omwille van de tijd? Want ja. nog nee, niet zo is, uh, veel... pr prima. Er was nog een mantelzorgdag. Mantelzorgers kunnen zich laten verwennen. Um, maar ook dat kunnen ze gewoon op de site even Ja, alles staat op de site. Oké. Okay. Nou, nou, in ieder geval, dank je voor je komst. Bedankt. En uh, mocht er wat zijn, dan uh, horen we het graag Graag gedaan. Ja, okay. We gaan naar Spargo, hè? Ja, Spargo. Hartstikke leuk. Welke? One, One Night, Night Fair. Wow. <laughs> lang geleden? Ja.